11 uur. Dit is Radio 1. Het Felix Meurders. Zometeen in de gidsp.fm. Mannen in kilt in de arena met lange ballen naar voren. Het nos Journaal met Jan van der Putten. In Rotterdam leven steeds meer vluchtelingen zonder verblijfspapieren op straat. Daarvoor waarschuwde Pauluskerk... die het aantal mensen dat aanklopt voor hulp... in nog geen half jaar tijd zag verdubbelen naar 320. Volgens dominee Couvé van de Pauluskerk is dat een gevolg van het overheidsbesluit... om minder vluchtelingen op te sluiten in de gevangenissen. Omdat ze niet worden opgesloten en er geen opvang is geregeld... komen de meesten op straat terecht. De omstandigheden waaronder ze op straat leven... zijn volgens de Rotterdamse organisatie steeds vaker erbarmelijk. De provincie Limburg wil maastricht aachen Airport overnemen. De luchthaven zit in geldnood en dreigt failliet te gaan. De provincie wil de luchthaven voor het symbolische bedrag... van 1 euro overnemen van de eigenaar. Daarna wil de provincie flink investeren in het vliegveld... zegt deze VVD-gedeputeerde... want dan wordt het weer kansrijk voor een exploitant. Op het moment dat de provincie ook echt investeert... en het is een aantrekkelijke luchthaven die goed geoutileerd is... Ja, dan moet het lukken om via een aanbesteding... om exploitanten te vinden. De afwezigheid van Rusland bij het Zeerecht tribunaal hoeft geen rol te spelen bij de uitspraak over de Greenpeace zaak. Dat heeft jurist Lisbeth Lijnzaad namens Nederland gezegd aan het begin van de zitting. Nederland eist voor het tribunaal in Hamburg dat de bemanning van het Greenpeace schip Arctic Sunrise wordt vrijgelaten en dat het schip wordt vrijgegeven. De Russen zijn er niet bij omdat ze vinden dat het tribunaal er niet over gaat. Lijnzaad is bijzonder hoogleraar internationaal recht. Ze wezen op jurisprudentie bij andere internationale rechtbanken. Het tribunaal moet zelf kijken of het in deze zaak de autoriteit heeft... om een uitspraak te doen, zei ze. Als dat zo is, vindt Nederland dat Rusland zich aan de uitkomst moet houden. Bij de Twentseplaats Borne is een goederenwagon ontspoord. De wagon, vol met grind of zand, verloor een wiel... en kwam daardoor van de rails af. Niemand raakte gewond, maar het was wel even schrikken... voor mensen die het vanuit hun kantoor zagen gebeuren. Die trein die komt eraan en uh, het begint te, te roken en te vonken. We zien een hele lading stenen zien we op ons afkomen. En uh, die komen ja, tegen de ruiten aan. En uh, we sprongen als een gek weg uh, richting een ander gedeelte van het kantoor. En er is flinke schade aan de rails over een stuk van zo'n drie kilometer. Daardoor kunnen er tussen Almelo en Hengelo tot zeker vijf uur vanmiddag geen trein rijden. Twee chirurgen van het universiteitsziekenhuis Leuven... hebben een nieuwe knieband ontdekt. Door de ontdekking zal de behandeling van knieblessures worden verbeterd. De ontdekking verklaart ook waardoor sommige geblesseerden... met een scheur in de voorste kruisband ook na een operatie door hun knie zakken. De kwamen de nieuwe knieband op het spoor... dankzij een theorie van een Franse chirurg uit 1879. Na onderzoek op overledenen bleek dat vrijwel iedereen zo'n knieband heeft... Volgens de artsen kan de nieuwe behandeling veel betekenen... voor sporters die veel knieblessures hebben. Ze werken daarom momenteel aan een nieuwe operatietechniek. Dan het weer nog. In het midden en noorden van het land een enkele bui. In het zuiden regent door 10 tot 12 graden. Nog altijd files in Nederland, Edwin Gerritsen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat bij Voorthuizen 3 kilometer. Daar zit een gat in de weg, dat wordt nu gerepareerd. Er is één rijstrook dicht... Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat voor Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A27, Gorkum richting Breda... voor Knoppens in Anderbos, 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Komt er chaos of juist niet... als stoplichten voor fietsers worden afgeschaft? Blijf erbij bij de gids.fm. Er is goed nieuws over Access for All. En de eerste aan wie ik dat wil vertellen... zijn de mensen van Access for All.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 I found my ah, daar zijn ze gebleven, de sterren van toen. Deze week op Radio 5 Nostalgia, de Evergreen Top 1000. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Leven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag...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 de Gids.fm met Felix Smurder. Goedemorgen. Ik heb vandaag de schotten in het vizier. Celtic speelt uit tegen Ajax voor wat nu alweer heet de wedstrijd van de waarheid. Thuis in Schotland staat er een andere waarheid op het spel. Onafhankelijkheid. Een lang gekoesterde wens van de schot in de straat. Binnenkort is er een referendum op verzoek van zowel de premier van Schotland als die van Engeland. De een om onafhankelijk te worden en de laatste om van de discussie af te zijn... Heeft onafhankelijkheid een kans? En waarom zou je het eigenlijk willen? Wel eens gehoord van de Baard in Duitsland. Nou, het was dit weekend bal daar. We bezoeken zo een deelnemer, niet met baard, zoals de naam van het evenement doet vermoeden... maar met snor. Het Storytelling Festival, de oude kunst van verhalen vertellen... als tegenwicht tegen de digitale informatiemaatschappij. Maar waar gaan die verhalen dan over? En voor een happy end van ons luisterboek... surf naar degids.fm Kent u dat? Je staat met je fiets eindeloos stil voor een rood licht... terwijl er niks aankomt? Of je moet wachten bij een kruispunt waar al het andere verkeer ook stilstaat... omdat iedereen rood licht heeft? Vandaag wordt er over dit soort verkeersproblemen gepraat... op het Nationaal Verkeerskundecongres in Den Bosch. Ik denk dan, laat fietsers toch gewoon oversteken als er niks aankomt. Dus zeg ik, fietsers hebben geen stoplicht nodig? Waar of niet waar? Waar, ja. Zegt verkeersdeskundige Martin Kroon. Fijn, u bent het met mij me eens? Ja, in veel gevallen zou het veel beter zijn om fietsers die nu vaak door rood gaan fietsen... een, een geel knipperlicht te geven, wat nog niet wettelijk mogelijk is. Zodat ze op eigen inzicht kunnen oversteken als er geen verkeer aankomt. Is dat dan niet gevaarlijk? Nee, want dat gebeurt nu ook al. En feitelijk moeten we op 99% van het wegnet als fietser toch al uitkijken... links, rechts, voor en achter... Alleen bij die verkeerslichtsituaties is het wettelijk verplicht om op de knop te drukken. Om te wachten totdat rood in groen verandert. Waardoor je dus het verkeer moet stoppen eerst. Terwijl je vaak al veel eerder had kunnen oversteken. Of met even wachten achter een vrachtwagen kunt oversteken. Maar soms heb je ook een drukke weg. En dan moet je gewoon maar eindeloos wachten tot je een keertje op goed geluk naar de overkant kan dan. Dat kan ook uh, veel beter, maar ook onderling kunnen... Nou, ja, dat kan dan niet, want je komt niet over, want het is veel te druk. Nee, kijk, daar moeten natuurlijk die uh, verkeersregelinstallaties blijven bestaan... met uh, rood, groen en uh, wachten totdat het verkeer moet stoppen. Dus ik bepleit het niet voor alle situaties, zeker niet op wegen waar sneller gereden wordt... maar op heel veel uh, doorstroomwegen waar het, het verkeer niet altijd hartstikke druk is... ...zijn er genoeg gaten tussen de clubjes, auto's en vrachtauto's om over te steken. En wat je ziet is dat fietsers dat in feite al doen. Maar daar hebben ze toch op de knop gedrukt. En dan komen die vrachtauto's toch voor niks tot stilstand. En dat is ook heel slecht voor het milieu. Want dat geeft enorm veel extra brandstofverbruik en extra luchtvervuiling. En daarom u zichzelf behalve instructeur ook mede bedenken van het nieuwe rijden. Want dat is het nieuwe rijden dus. Ik noem het het nieuwe doorrijden. Een combinatie van het nieuwe rijden... Want dat is natuurlijk uh, sowieso belangrijk om toe te passen. En ook een betere doorstroming, waar dat kan... door een, een betere instelling van verkeerslichten en het introduceren... wat nog wettelijk niet kan, van knippergeel voor fietsers. En dan heb je dat knippergeel en dan komen kinderen aan op de fiets... of moeders met bakfietsen. En dan? Nou, daar blijft gewoon het, uh, de drukknop voor om uh, uh, rood-groen te vragen. Dus dat blijft helemaal hetzelfde. Alleen wat nu al vaak bij voetgangers... Uh, Mogelijk is, dan dus zie je een knippend geel driehoekje. Wat zegt volgens het uh, RVV, het Reglement Verkeersregels Verkeerstekens. Je mag oversteken, maar kijk goed uit. Dat, Moet dat u doen we dan. Automobilisten dan ook hun rijgedrag gaan aanpassen, denkt u? Uh, ik denk het niet, want die blijven gewoon rood en groen houden. al lang, er op de knop gedrukt is of niet. En uh, ze mogen nog steeds geen fietsers uh, doodrijden, maar dat mocht sowieso niet. Dus de situatie wordt voor hen ook beter... doordat zij minder vaak voor niks moeten stoppen. Of voor één fietser dat een hele rij vrachtautos tot stilstand moet komen... wat buitengewoon inefficiënt is. En ik zelf, bijvoorbeeld als fietser ga nooit meer op de knop drukken. Ik wacht wel tot die vrachtwagens voorbij zijn. Ja, nu heb je ook sommige fietsers die drukken op de knop... maar op moment dat het dan even stil is... dan steken ze toch over zonder dat het groen licht is. Ja, daar is dus... Vooral uh, dat geel voor bedoeld, want die ervaring heeft mij toegebracht om dit te bedenken. En krijgt u dat er doorheen vandaag? Nou, ik ga straks mijn verhaal houden. Ik krijg tot nog toe heel positieve reacties, omdat iedereen die situaties herkent. Zowel uh, als fietser, waar het heel irritant is dat je staat te wachten voor Nop. Maar ook als uh, automobilist, uh, dat je voor moet stoppen of dat je uh, opeens in de remmen moet voor een voetganger of fietser die eigenlijk ook wel even vijf seconden had kunnen wachten. En dat is dus dat nieuwe doorrijden? Dat, dat, ja. dat gaat over die stoplichten van fietsers? Of gaat het over meer? Het gaat over meer, want ik wil ook dat het nieuwe rijden... veel actiever in het lokale verkeer wordt toegepast. Want daar is de winst in brandstofbesparing en in minder emissies... veel groter nog dan in het algemeen. In, uh, want in soms het... moet je als automobilist natuurlijk ook op het laatste moment stoppen bij een zebrapad. Ja, maar daarvan zeg ik ook: het is goed als we de voetganger wat meer opvoeden, dat hij niet zich voor een auto werpt, of voor een volle stadsbus die dan in de remmen moet, maar ook even leert de pas in te houden. Want het doorstromen van het verkeer dat eenmaal rijdt... is voor het milieu ook veel beter dan uh, dat men constant in de remmen moet. En weer moet optrekken. Hartelijk dank. Succes vandaag. Instructeur en medebedenker van het nieuwe doorrijden. En nu ook uh, ja, aanwezig op dat congres wat het allemaal besproken gaat worden. Martin Kroon. De gids. Het is al eerder geconstateerd, de baard is met een opmars bezig. Maar dat het nu ook kampioenschappen zijn voor baarden... is misschien een beetje te veel van het goede. Afgelopen weekend werd in het Duitse Leinfelden-Echteringen... de zogeheten baard-weltmeisterschaft gehouden. En de enige Nederlandse deelnemer, Kees Lek, uit de kwakel... viel niet in de prijzen. En natuurlijk willen we weten hoe dat komt. Verslaggever Robert-Jan Boy, ik hoorde dat je in de badkamer zou staan. Is dat ook zo? Ja, we staan hier inderdaad in de badkamer. Inderdaad. Klinkt misschien een beetje hol, maar we zijn er wel. Ja. Want ik, heb, ja. ik heb even van kam gepakt, want zonder kam kan ik me snor niet netjes krijgen natuurlijk. Zonder kam gebeurt er niks. Nee, ik zie ook een potje niks. vet. Ja. En ik zie beharing. Een beetje wel, ja. Ik kijk in het gezicht van Kees Lek. Dat klopt. Hier dus in de badkamer waar de trainingen plaatsvinden, nemen wij aan. Nou He? ja, nou ja. Maar ik fascineer wel mijn snor hier in ieder geval. Ja, snor, snor, snor, snor. snor. Ja, er is geen baard te bekennen. Nee, helemaal niet. Dus ja, uh, ja als je je afvraagt, hoe zit het met in de prijzen vallen? Jawel, maar snor is een aparte categorie. Je hebt 18 categorieën en je ja. begint met een klein snorretje... en dan eindigt in een baard tot op de grond. Ja. En zo, daartussenin is er van alles. Hoe moeten we deze snor beschrijven? Het is, ja, het is, het is een snor. Een hele overduidelijke, een volle snor... die aan weerskant een beetje uitsteekt... Er is nog geen punt gedraaid. Nee, nog niet. Het, het heet een beetje Hongaarse snor. Een Hongaarse snor? Ja, dat lijkt het een beetje naar. De, bij de verkiezingen is het natuurlijk, omdat je dus. Hongaars is nog groter, want door kom ik nog tekort. Nou, nee. ja, Dat kent je wel laten zien straks, maar daar zien de luisteraars niks van natuurlijk. Want ik heb foto's van alle categorieën, heb ik een, uh, wel een poster. Nou, er zijn verschillende soorten snorren natuurlijk. Uiteraard. En waarden ook, ook met gedraaide punten. Ja. En die zie, hier, zie ik hier nog niet. Of gaat dat nu nog komen? Ja, ik ga proberen. Of ja. Als je dat gedraaide punt noemt, haal ik even ja, ja, ja, Haal wel, ik even kijk, even, kijk even, oh, kijk even. Kammetje, even het mondje strak trekken. Weet beetje naar links, naar rechts. Ik zie de haren, de roodachtige, grijze haren al wat omkrullen. Ik wil niet rood en ik wil niet grijs wezen. Oh. <laughs> er zit nou een schitterende krul in. Ja, mevrouw lekker is er ook bij gekomen. Die ziet de man natuurlijk regelmatig zo staan. Even met het kammetje ja maar vroeg, vroeger deed mijn dochter het, zat ze te spelen met de vader ja. en dan zat ze mooie kleurletjes te draaien. Want toen was hij snor er al. Ja, ja ja, want hij heeft hem al uh, 30 jaar denk ik. Hè? Nee 30? 30-35. Ja. ja. En je bent ook op hem gevallen met snor. Nee hoor, want toen was hij kaal. Oh? Toen had hij een blote billen gezicht. Oh, en toen zei je van kom uh, Kees. Nee hoor. Het kwam hier, uh, Snorredorp was hier in 1968, geloof ik. Hè? Ja, 87. En toen liet het hele dorp in Snor staan. Oh. En uh, toen heeft hij hem ook laten staan en van die tijd af heeft hij hem altijd laten staan. Dat had toch niet uh, te maken met uh, de maand november? Wat we nu hebben, dat uh, mannen hun Snor laten staan ja, maar voor het goede doel? Ja, maar dat, dat ze laten hem staan. Maar goed, van hem heeft ze dus eigenlijk dat hij hem afscheert. Want dan brengt het wat op november is je snorren te staan en dan afscheren... en ja. daar sponsors voor zien te vinden. Maar hier blijft hij staan? Hij blijft staan. Hij afscheren. Dat, dat euh... daar ook. Ja. <laughs> afscheren is natuurlijk... Uh... Yeah, no down. Dat gebeurt niet. En hoe gaat het dan zo'n zo kampioenschap eigenlijk? Want dan zie je allemaal mannen met snorren en baarden, kennelijk. Ja, een 300 waren er. En die gaan dan op een rijtje staan of zo? En wordt de jury die gaat dan langs of zo? Die hoelt even er doorheen? Je staat, die, uh... je staat eerst met, met, met jouw categorie... Mijn categorie waren de 23. Ja. Sta je op een rijtje en later moet jij langs de censure lopen. En die geeft een aantal punten. Mm -hmm. En als er maar veel meiden zijn, dan kom ik vrij hoog in punten. Zijn het kiddels, dan heb ik weinig punten. Wacht even, veel <laughs> meiden zijn? Veel dames, veel dames zijn, dames, Kees. Sorry. <laughs> Hoe zit dat, veel dames zijn? Als er leuke dames zijn, ja, dan zijn het chameurs natuurlijk. Oh. En dan worden die meiden een beetje afgeleid. Een klein hoog punt. Oh, maar dat is dus niet gelukt nu? Nee, nu niet. Nee. In Alaska wel. In Alaska zat er een jury van twintig dames. En daar werd ik als eerste uitgekozen. Wereldkampioen. Wereldkampioen. In 2009 was dat. Ja, klopt. En dat was tof. Dames vallen op snorren. Ja, die wel. Nou, meer op uh, hun, hun uitstraling, hè. Wat is dan de uitstraling van de snor? Nou, wat, een... zegt het, wat zegt de snor? Nou, u weet zelf net zo goed. U dus dames moet verleiden. <laughs> ja, maar goed... Ja, nou, en dat, dat staan hun met z'n allen te doen. Een beetje aan het puntje draaien. Ja, een beetje. En een beetje en dan... zo lief naar hun lachen, weet je wel. Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar vindt u het ook uh, aangenaam, zo'n snor? Zo? Jawel, ik heb een Kees gegeven... dicht tegen u aan ligt. Nou, ik heb dan dan van. Ik voel dat snorretje lekker even. Uh, dat kribbelt. Ja, exactly. <laughs> ik hoor iemand uh, op de trap. Ja. Ah, kijk wou... nou. Hallo. Twee druppels water, dat moet uh, de broer zijn. Ja, dat klopt wel eens een beetje. Zonder snor. Ja, zonder Snor. Ja, toen de kwakel uh, ongeveer 400 jaar bestond... was ik ook iets begonnen, maar het uh, beviel mij niet ja, zo. Dat snorredorp. <laughs> ja, dat was het snorredorp. dorp. En toen ben ik er nog wat laat aan begonnen. Maar, uh, ja, en je tweede helft moet het ook leuk vinden. Hè? Ja. ja, daarom. <laughs> en dat was maar, niet het geval? Nou, die was niet zo enthousiast ook. En ik zelf ook niet. Maar is uh, Kees veranderd met Snor? Want vroeger had hij er natuurlijk geen Nee, ja, nee ik vind het hoort bij hem nu. Een goedaardig man... Ja? Zo hoeft het niet meer. broer, denk ik, hè? <laughs> Ja, toch? Je... Ja. Staat, staat er goed? Op naar de Olympische Spelen. Vast zin. doe je daarmee dan? <laughs> zijn die er dan voor de snor? <laughs> nee, die zijn er niet. Die bestaan nog niet. Nee, de Alleen de sport, Olympiouw, hè? Misschien uh... komt het nog. Ziet er trouwens van mijn gezicht zo? Zou dat ook een uh, snorretje bij staan? Of, uh? Ja, want ik vind nou. het toch wel een beetje blote billen gezicht. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. <laughs> ja, ja, nou. Ja, maar dat, omdat, je, dat... omdat je weinig haar op je hoofd hebt, zal je baard en je snor waarschijnlijk wel goed groeien. Juist. Ja, dat is echt waar, want de mensen die een kaal hoofd hebben, hebben een heel groot snor. <laughs> ik vond het wel uh, welkje zo hier. <laughs> <laughs> Dank u wel en succes met uh, kampioenschappen. <laughs> Robert-Jan Boyd draait er een punt aan daar in de kwakel... bij de man met die grote snor... die net niet in de prijzen viel in Duitsland... bij de kampioenschappen Baard. Waar blijft die snor dan? In die titel? Nou ja, hier is See Emily Play, oorspronkelijk van Pink Floyd... en nu uitgevoerd door Martha Wainwright. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow Variatie met nummer C. Emily Play uitgevoerd door Marta Wainwright. De Gids.fm Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds. Many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that? For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Ja, een fragment uit de film Brave Heart over William Wallace. Die had zo in de voorhoede kunnen staan van Celtic. Onverzettelijk, onafhankelijk en levensgevaarlijk. En net als een uh, heleboel Schotten van nu wilde hij een eigen staart. Hij streed al in de 13e eeuw tegen de Engelsen voor onafhankelijkheid. Nou, dat gaat tegenwoordig zonder bloed vergieten. Een referendum volgend jaar moet namelijk uitwijzen of een meerderheid van de Schotten voor of tegen is. Binnenkort worden de voorwaarden voor die stemming bekendgemaakt. Ik praat over de zin en onzin van die onafhankelijkheid met Wally McMorland. Hij is eigenaar van het eerste en enige Schotse restaurant in Nederland... Hillender in Alkmaar. Dag meneer McMorland. Goedemorgen. Als het aan u ligt, wordt Schotland dan Schots of blijft het Brits? Nou, voor mij mag het wel uh, zelfstandig gaan. Het is dus, uh, heel toepaselijk. Je hebt net die stuk van, uh, van Breef had uh, uh, gespeeld. Dat is een intro voor je programma. En de ja. laatste woord dat hij uitgeroepen is Alva Gofra. Dat betekent vrijheid van Schotland. En dat staat uh, in grote letters op mijn linkerarm getatueerd. Waarom gaat u zo ver dan? Ik ben, uh, ik ben een Scot. Natuurlijk, maar ja, dan kan je nog ja. zeggen ik ben ook Brit. Um, nou, Brit is een, uh, een ruim begrip. Uh, ik ben, uh, we zijn lid van de, van de UK. De UK, als je het zo zeggen. De Vereniging van Koninkrijken. Vier yeah. verschillende zelfstandige landen. Ja, Engeland, op... Noord-Ierland. Wales. En Wales. Dankjewel. Er is nog een Schotse munt. Er is nog een Schots parlement. Er is een Schotse... Er zijn een paar We Schots voetbal-elftallen. Er is rugby. Schotse, Schotse wet. Uh, wat verandert er voor de gewone Schot... als die onafhankelijkheid erdoor gaat? Doorkomt? Uh, op zich... Uh, weinig. De ene guys, wij zijn. Het is een grote misverstand dat. Uh, Schots onafhankelijkheid. We zijn al altijd onafhankelijk geweest. Nou. We zijn, het is een, nee, we zijn nooit onder de Engels geweest. Het is een samenwerking van vier verschillende koninkrijken. Maar de Engelsen hadden over een budget. En de Engelsen nee. gaan over defensie. En de Engelsen gaan over nee, buitenlandse politiek. Nee, nee, ja. nee. Ja. De, Britten, de Britten gaat daarover. Oh ja, dat, waar, ja. Samen ja dat is precies. waar. Ja. En daar zijn tegenwoordigen van, van vier verschillende landen bij. De Engelsen beslissen niet, maar wordt samen beslist. Nee. En dat is een, iets dat ik al na 35 jaar in Nederland constant daar vecht tegen. me ze nou moet je niet onder, vanuit van onder de Engelse juk. Ze zijn niet onder de Engelse juk. Het is een samenwerkingsverband dat uitgewerkt is. Dus u vecht ook een stij... beetje tegen de rest? U vecht ook de, als u het heeft over Britten, vecht u ook tegen de Noord-Ieren en tegen de, de Welshmen. Nee, nee, nee. en tegen de nee, Engelsen? Noord Noord en, en, en Noord-Ierland en Wales zijn precies, zijn precies met dezelfde dingen bezig. Ierland had afgelopen jaar zijn, zijn referendum gehad. Um, Wales is ook al bezig. De, alle vier landen willen hun eigen gangetje. En waar Alleen komt dat anti-Britse sentiment dan vandaan? Ach, anti-Brits, anti-Brits. Uh, um, uh, er zijn meerdere uh, dingen daar, Kees. Uh, wij uh, als een land contribueren uh, heel veel naar de, de, de, de grote schatpot. Als je daar even naar kijkt. Het, uh, ik zat uh, toevallig vanmorgen om cijfers op te kijken. Als je over de gemiddelde belastingcijfers. De, de, de, de standaard Scot levert uh, 11.000 per capita in. En uh, de, de Engelsen leveren 9.000 per capita in. Komt natuurlijk. Ja, ponden. Uh, dus uh, waarom dat zo'n grote verschil, uh, aangezien dat wij 4,8 miljoen bewoners hebben en hun 68 miljoen bewoners hebben, uh, dan heb je over de schotse whisky, de schotse olie, dat allemaal alsnog naar die, uh, de centrale pot gaan en... Er komt weinig weer terug investeren in Schotland. Maar als ik kijk naar de reacties op dat referendum... of dat al of niet moet doorgaan op de eerste plaats... nou, Cameron heeft gezegd zo snel mogelijk... en daarvan heeft de Schotse premier gezegd... nou, heel even wachten, want ik wil even wachten... Uh, totdat misschien een meerderheid van de Schotten voor is. Dat moet even goed worden voorbereid. Als ik kijk naar de reacties... dan zie ik een heleboel vervelende opmerkingen over Engelsen. Uh, soms ook grappig bedoeld. Maar het is ja, ja. toch veel sentiment tegen de Zuiderburen... Oké, okay, als je over de Zuiderbeuren spreekt. Ik ga maar de gemiddelde Nederlanders vragen over jullie Zuiderbeuren. En je weet dat er zijn altijd een klein percentage van de mafkezen... dat zo gelijk hebben voor alles ophuisten uh, van 60 jaar geleden. En opmerkingen over fietsen en bla bla bla bla. Ja. En daar hebben wij ook in Schotland dezelfde soort mafkezen. Het is niet dat iedereen uh, gelijk uh, van stapel loopt... en uh, hebben we gelijk een, een grens van 10 meter hoog buien en iedereen eruit. Het is gewoon... De, wat de, de, de bedoeling is dat de samenwerking uh, nog een beetje doorgaan... Alleen dat wat minder financieel keizer Er is alles wat bij het Schotse parlement beslist. Alleen die grotendeels van de, van de belastingcentjes gaat naar de centrale pot. En je ziet denken: we hebben een dingetje proportional representation. Ja. Dat betekent de per capita, wat in politicus uh, aangesteld. A een member of parliament. 400 politicus per, per dichtheid uh, bevolkingsdichtheid. En ja, dat dus Dan heeft leesgroep te veel minder. Wij hebben 59. Ja, en, en de Engelsen? En Engeland Engel, 650. Kijk, dat... dat, dat... En, daar, en als je daar op bestemming gaat... dan is het, uh, oh, hey, wie wil, uh, wie wil uh, die muren gruntschilderen schilderen? En dan gaat 59 Schotten met de hand omhoog... en 650 Engelsen in nieuw een blauw hebben. Ja, je weet wie wint. Ja. Maar als ik u zo hoor, dan maakt het eigenlijk geen fluit uit... als je onafhankelijk wordt als Schotland. Want de man in de straat ja. heeft er misschien iets van... qua belasting is maar voor de rest... blijft alles ja, maar... hetzelfde. Het blijft ook een gevul, natuurlijk. Het is een, uh, ook, uh, okay. ik, ik maak het niet kleiner. Er zijn er heleboel mensen die willen uh, dat uh, ja. ik, onder andere, ik heb ooit uh, jaren geleden opmerking gezegd, uh, ik heb nooit een Nederlandse paspoort uitgenomen, omdat ik wil voordat ik doodga een Scots paspoort in handen hebben. En dat heeft ik u heb, niet meer dan. Heeft u geen Schots paspoort meer of heeft u dat nog wel? Een Schots, Schots paspoort bestaat niet. U heeft een, een Verenigde Koninkrijk paspoort oh. met, met daarin een, een stempel in welke landen de afkomst van. Er zit een, een algemeen paspoort en daar zit Schotland of Ierland of Wales of Engels. Dus het is een beetje ceremonieel ook die onafhankelijkheid? Ja, ook al ja. En ja, grote, grote bedragen. Je hebt het over. nog het wel. Uh, we mogen eventjes opgezocht. Dus je stelt maar dat. Uh, uh, alleen de whisky levert uh, 4,3 uh, miljard uh, belastingcentjes op. En de uh, Schotse olie levert uh, 65 miljard uh, belastingcentjes op. Ponden heb ik het over. En je hebt het over een heleboel geld. Dat uh, eigenlijk oneerlijk verdeeld is. Tussen, uh, tussen uh, die, uh, de twee landen. Wij betalen per capita gewoon. Veel meer dan, dan de rest. Dan maar als Schotland dan onafhankelijk wordt na dat referendum, dan gaat Engeland die, die, die grote olie- en gasreserves en die whisky-inkomsten misschien wel, maar die grote olie- en gasreserves toch niet zomaar weggeven? Ja, dat vind ik wel leuk. Kun je iets weggeven dat het niet van jou is? <laughs> ja, maar goed, ja. ze, ja, is... ze kunnen er nu over beslissen. Uh, nee, je hebt het weer over de Engelse beslissing, maar er is ja, de geen Engelsman dat ja. beslist. Dat is het Brite, ja. de Britse beslissing. Ja. Het is niet dat de, de, omdat de, hun toevallig een Union Jack op, de achter, op zijn achterwerk getatuïerd, dat hun de beslissingen maken. Nee, dat is een samenwerking waar iedereen mag beslissen. Alleen, op deze moment, de beslissingen zijn oneerlijk wegens het aantal cijfers. 59 ja. Schotsen uh, tegen 650 Britten. En wat Engelse. stelt Schotland internationaal gezien eigenlijk voor? Hoe gaan de schotten het hoofd boven water houden straks? En ja, met precies dezelfde manier als we nu doorgaan. We kunnen makkelijke stel maar van de onderkleine landen de laatste jaren dit zelf onafhankelijk gaan. Noord-Ierland, Noorwegen. We hebben allemaal genoeg in onze maas om gewoon als klein zelfstandige landen door te gaan. Andere vraag. Wat hebben de schotten eigenlijk voortgebracht behalve doedelzakken, haggis en, uh, en kills? Oh, so, wil je een hele lijst hebben? Wat denk je over een paar belangrijke? Oké, wegen. Taar McAdam. John McAdam van hier heeft de verhaal de weg uh, uitgevonden. Dunlop heeft de pneumatische uh, de baanduik gevonden. Uh, de uh, chloroform was uitgevonden door een schot. Penicillin was uitgevonden door een schot. De telefoon was uitgevonden door een schot. Stop. De televisie was uitgevonden door, door een schot. Mag eh. je stemmen? Bij dat referendum? Mag je nee. Waarom? Nee. En omdat ik meer dan vier maanden uit Schotland woont. Zelfs de Schotten dat in Engeland woont, 800.000 Schotten mag daar niet stemmen. Er zijn 20,1 miljoen eerste er, en tweede generatie Schotten buiten de grens van Schotland dat geen stemrecht heeft. Je mag alleen stemmen als u woonachtig in Schotland zijn. U via he, het feest, hè, zo voor onafhankelijkheid. Maar, maar, maar, de, maar de, de grootste feest dat ik maar ooit gezien heb. <laughs> En vanavond Ajax Celtic? Uh, nou, het klinkt heel gek, maar ik ben een van de weinige schotten die helemaal niks met voetbal hebben. Ik kom van een deel van Schotland waar wij spelen rugby. Het is een uh, heel ander sport. En uh, ik heb, uh, ben één keer in mijn leven naar een voetbalwedstrijd. Een jaar of dertig geleden in Amsterdam toevallig. En uh, ik vond het wel eens uh, wat leuk met een hele partij uh, Ieren tegen uh, Nederland spelen. Maar uh, het was voor mij voldoende. Ik zou zeggen, Abu Sorry? <laughs> ik spreek het een vaste keer uit. Alba Goe oh, Zoiets. Alba Goe Vrijheid Alba van Schoenland. Schoenland. <laughs> ik mooi Vra. Ja. Mijn eigenaar van het eerste en enige Schotse restaurant in Nederland. Helender in Alkmaar. Hartelijk dank. Heel bedankt. De. Dit is Radio 1. E. 1 minuut over half 12. Jan van den Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam leven steeds meer vluchtelingen zonder verblijfspapieren op straat. Dat zegt de Pauluskerk. Die het aantal mensen dat aanklopt voor hulp in nog geen half jaar tijd zag verdubbelen naar 320. Volgens Dominique Couvé van de Rotterdamse Kerk is dat een gevolg van het overheidsbesluit om minder vluchtelingen op te sluiten in gevangenissen. Voor het zeerecht tribunaal heeft Nederland betoogd dat het wegblijven van Rusland geen gevolg heeft voor de procedure. Nederland eist dat Rusland de 30 activisten van Greenpeace vrijlaat en dat het schip de Arctic Sunrise wordt vrijgegeven. Rusland zegt dat het tribunaal over deze kwestie niets te zeggen heeft. Een rechtbank in Jeruzalem heeft oud-minister Lieberman vrijgesproken in een corruptiezaak. Eind vorig jaar trad Lieberman af als minister van Buitenlandse Zaken en werd beschuldigd van het aannemen van miljoenen euro's terwijl hij een publieke functie bekleedde. En de behandeling van knieblessures wordt een stuk effectiever... door een ontdekking aan de Universiteit van Leuven. Er zijn artsen erachter gekomen dat er in de menselijke knie een extra band zit... die ze tot nu toe altijd over het hoofd zagen. En die ontdekking verklaart waardoor bijvoorbeeld sporters... met een scheur in de voorste kruisband ook na een operatie soms door hun knie zakken. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de verkeersinformatie van Edwin Gerritsen van de ANWB. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Nou, je hoorde net, er was geen verkeersinformatie. Wat wordt er vandaag in de Tweede Kamer besloten over de JSF? Kee en Van Jolen kijken vooruit in het politiek forum Midweek Den Haag. Popmuziek van Nederlandse bodem, Dazzled Kid. van Chert Bomhoff, die zich noemt Dazzle Kid. De FN. Vandaag staat de JSF op de agenda van de Tweede Kamer in Den Haag. En de JSF is natuurlijk die nieuwe straaljager die het kabinet wil aanschaffen. De Defensiecommissie van de Tweede Kamer praat over de toekomst van de krijgsmacht... en daar hoort de JSF bij. De handvraag is, wat doet de PvdA... Over deze en andere Haagse zaken spreek ik met Peter Kw, hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman en Francisco Majola de eindredacteur van de opinie en debatsite job.nl. Joop.nl. Heerlijk goedemorgen. Goedemorgen. Felix. Goedemorgen. Felix. Laten we het eerst even hebben over de JSF en dan luisteren naar hoe de socialistische partij over dat toestel denkt. Oh, met voor maar 4 miljard. Lekker knallen. Bob Bosco namens de SP over de JSF. en De PvdA is een stuk minder uitgesproken over de aanschaf van dat vliegtuig. Peter, gaat die partij daar nu wel mee instemmen of niet? Nou, Eigenlijk heb, heeft de fractie daar al mee ingestemd. En dat gebeurde al begin van deze zomer. Maar er is wat uh, nieuwe mist opgeworpen door uh, Dierik Samson... toen een uh, rapport, kritisch rapport van de Rekenkamer verscheen uh, begin september... En toen heeft Samson gezegd, ja, er, er zijn een aantal punten waar nog niet aan voldaan wordt. Uh, daar moet eerst uh, aan tegemoet gekomen worden. En dat ging dan over de inzetbaarheid van die toestellen, dat er altijd vier beschikbaar waren. die denk hier op 37 toestellen, dan zijn er altijd wel een paar beschikbaar. Ja. Maar dat is echt nog een ding, oftewel vier tegelijk, te, tegelijkertijd inzetbaar zijn. En dat ging om uh, uh, het bedrag dat niet boven de 4,5 miljard mocht komen... pertinent niet en dat minimaal 37 toestellen aangeschaft moesten kunnen worden. En daar wil de PvdA garanties over hebben van minister Hennis Plasgaard. En die zouden dan vandaag moeten komen. En die voor een deel zijn die al, al gekomen, want door een samenwerkingsverband met de Belgen... Uh, hebben wij, is het nu wel zeker dat er altijd vier toestellen inzetbaar zullen zijn. Francisco, de PvdA is om dus? Nou ja, dat waren ze al, want ze hadden al gezegd... wij gaan uh, mee instemmen, mits aan een aantal voorwaarden, voorwaarden voldaan worden. Net zoals Peter net zei. En die voorwaarden... het is de vraag of dat tijdens dit debat aan de orde gaat komen... of aan die voorwaarden voldaan gaat worden. Zo niet, dan... Uh, Komt het later weer terug? En dan zal je weer zien dat er krantenberichten verschijnen. Van, of nieuwsberichten van. de PVDA stemt in met die JSF-besluit. Want dat is nu. de afgelopen jaar, ik geloof al vier of vijf keer gebeurd. iedere keer heeft er iemand de scoop. Dat, dat, dat ze ermee instemmen. En ja, eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Dan maar ik vraag het zo expliciet. omdat volgens de Telegraaf. de PVDA zich aan het verstoppen is voor de JSF. en de Tweede Kamer nog steeds geen kleur heeft bekend. de, de, de fractie in de Tweede Kamer. Dat klopt dus niet. Nou ja, nou, dat, klopt, dat klopt deels wel hoor. Want het is, uh, je, je krijgt niemand voor de microfoon. om nu te vertellen hoe de PvdA over de ESF denkt. Dat hebben en, ze toch al gedaan, Peter? Ze ja, hebben nou, toch gezegd, wij, wij willen dat toestel wel aankopen... mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Vervolgens is nog niet duidelijk of die voorwaarden... of daar aan voldaan is. Dus kan je er toch niet zoveel over zeggen? Ja, maar dat zijn nu dus de vragen... die, die uh, mevrouw Anseline IJzing gaat stellen aan, uh, aan Hennis. Ja. De, de, op de punten waar het dan nog niet aan voldaan is kunt u hieraan wel voldoen, daardoor zal het debat ook lang duren... en zal ze al die vragen opwerpen. En ondertussen zullen andere partijen het steeds zeggen... van de PvdA, zult u nou voor of tegen? En de PvdA zal het steeds zeggen... ja, ik wil een bevredigend antwoord op die vraag en op die vraag en op die vraag. Voor dit debat staat tien uur ingepland. Dus uh, reken maar dat er veel vragen aan de orde kunnen komen. En uh, uiteindelijk, als mevrouw uh, Hennis deze vraag bevredigend beantwoordt... zullen we misschien aan het eind van de dag horen... dat de PvdA instemt met de komst van de JSF. Maar ergens. de PvdA is zich dus niet zoals... want dat is natuurlijk het favoriete frame van de Telegraaf. De PvdA verstopt zich. Ik las ook een hele mooie in Elsevier over dit onderwerp. Daar zeiden ze, ja, weet je wat uh, Samson aan het doen is? Aan de ene kant heeft het kabinet al, al het uh, besluit genomen... en aan de andere kant gaat hij dan zeggen of hij gaat controleren... of zich het eraan houden. En dat werd dan gebracht als een strategie. Terwijl dat is ons staatsbestel. Het kabinet neemt de besluit, de Kamer controleert. Daar zit niet veel strategie achter. Maar ja, de rechtse media, en dat vind ik op zich wel amusant... want die willen dus heel graag dat de JSF wordt aangeschaft. En aan de andere kant lopen ze dan heel erg te protesteren... tegen het feit dat de PvdA daarmee instemt. Nou, nee, ze protesteert tegen het feit dat de PvdA geen duidelijkheid geeft... en uh, niet een keihard ja laten horen. Ik denk dat dat het probleem is. Welke duidelijkheid ontbeer je? Dat is het feit dat ze zeggen, we, we stellen voorwaarden... en daar wachten we even tot we duidelijk is... of nou, dat is precies waar enkele media bezwaar tegen maken. Waardoor, waar ook andere politieke partijen tegen zullen ageren. PvdA komt nou met een duidelijk woor, uh, antwoord. Kijk, het moment dat Diederik Samson de draai maakte van, of tenminste, het, het zei dat het Rekenkamerrapport nieuwe vragen opwierp en dat die eerst beantwoord moesten worden. Op dat moment dachten we dat hij zou zeggen, we zijn er ronduit voor. We hebben er allemaal ingestemd. Maar nou, hij was toen gemor binnen de fractie, die vond dat ze overroeld waren. Dus het kwam heel goed uit dat hij even een stap terug kon doen. Met dat rekenkamerrapport in de hand. Maar jij verwacht dus, uh, verwacht dus vanavond duidelijkheid? Nou, dat, ja, het zou er kunnen komen. Het zou, het zou er uh, kunnen komen, en anders wordt het uitgesteld tot volgende week. Of hoe zit het? Nou de, de, het besluit door de ministerraad is al genomen. En um, uh, de PVDA had vragen. En zullen dat uiteindelijk via moties ergens bij de begrotingsbehandeling van Defensie begin december. Zullen die dan in stemming gebracht worden? En dan zal er duidelijk een, een, een, een ja of nee volgen. En mevrouw IJsink, heeft zij zelf iets in de melk te brokkelen... of loopt ze strak aan de leiband van Samson? Nou, het interessante is dat, is dat ik hoorde dat mevrouw IJsink... eigenlijk al veel al eerder had bedacht dat de, aan de JSF niet meer te ontkomen viel. De vorige uh, woordvoerder, in 2006 nog woordvoerder, Luc Blom... die is toen al gestopt met woordvoering op dat uh, onderwerp... Omdat hij, omdat hij opeens weer bezwaar moest maken tegen de, tegen de JSF... terwijl hij toen ook zei van ja, uh, het is onafwendbaar. We hebben voor dit toestel, we hebben al zoveel stappen gemaakt... we kunnen niet meer terug zonder dat het ons heel veel geld kost... Mevrouw Isaac had dat, dat punt eigenlijk ook al gepasseerd... maar moest nog bezwaar maken tegen de business case. Dat was wat bij de vorige verkiezingen voorlag. En uh, eigenlijk wist zij ook wel dat aan de Jezef niet meer te ontkomen viel. Alleen zij is heel erg precies. Dus zij wil van elk detail wil ze weten of het klopt op zich een mooi ding. Voor en gaat Kamerlid. ze ook nog moeilijk krijgen vandaag in de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat ze bestookt wordt door, uh, met name door Jasper van Dijk van de SP. Die, die voortdurend zal uh, hameren op de, het draaien van de PvdA in dit uh, verhaal. En die wil ook een ontsnappingsclausule om uit het project te stappen... als de kosten te hoog zouden zijn? Nou ja, in principe wil de PvdA dat ook. Ik bedoel, die zeggen maximaal 4,5 miljard en minimaal 37 toestellen. Dus ja, als dat anders wordt dan zal er opnieuw gediscussieerd worden over de JSF. Je maar, moet er niet aan denken bijna, maar het zal er nou, nog een keer gebeuren. Niet? We hebben er veel ervaring mee. Hey, uh, Peter, maar is het niet zo dat, dat, je, dat het er eigenlijk om gaat... of de PvdA-fractie in dit geval uh, Samson zal toestaan... dat er dissidenten zijn? Dat Er zijn een aantal fractieleden die daar moeite mee hebben. Dus wordt toegestaan dat die bijvoorbeeld tegen zullen stemmen? Um, dat is dat ik... niet de kwestie waar het om gaat? Ja, nou, maar Ik kan me niet voorstellen dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren... Dus... Um, Jij kan je niet voorstellen dat er dissidenten zijn... of je kan je niet voorstellen dat die dissidenten hun eigen geluid mogen laten worden? Nee, ik denk dat er gewoon uh, gedisciplineerd gestemd gaat worden in dit okay. geval. Oké, maar ja. dat is dan misschien toch wel een interessante issue, of niet? Interessanter dan of de PvdA zich nou beverbergt, ja of nee? Nou, we gaan het volgen. Kijk, uh, het probleem was toen veel meer dat, het, dat uh, dit punt werd aangegrepen... om kritiek te hebben op het leiderschap van Dierik Samson... die te veel een dictator zou zijn, een potentaatje. En dat was, dat was breder dan de JSF op dat moment. En, op het bezwaar tegen de JSF. Ik bedoel, op zich kan de PvdA best uitleggen waarom ze voor dit toestel oh, nu gaat kiezen. Gaat Samson dan weer het land in om het verhaal uit te leggen? Nee, want het, het ledenparlement heeft in september toen ingestemd... met, met zijn verhaal en de, had eigenlijk zonder veel oppositie. Dus eigenlijk heeft hij de toestemming van de partij al. Een ander hoofdpendossier van de Partij van de Arbeid... is de strafbaarstelling van de illegaliteit. Op de voorpagina van Trouw vandaag het bericht... dat een speciale PvdA-werkgroep de fractie adviseert... om de illegale wet menselijker te maken... Wat vinden jullie van het moment om dit advies naar buiten te brengen? Francisco? Ja, dit lijkt mij een staaltje ledenmassage. Als het niet zo gepland is, dan is het wel heel erg toevallig. Er ligt een moeilijk besluit dat het JSF-dossier is toch een beetje lastig Ook al zullen die pvda stemmers dan zeggen... nou oké, okay, dat moet dan maar. Maar dan komt er dan nu iets, in ieder geval voor de PvdA-leden... waarvan je kan zeggen, hey, de PvdA laat toch nog een ander geluid horen. Laat toch nog zien dat ze opkomen voor illegale mensen die het moeilijk hebben. En tegelijkertijd Ja, dat voorstel, daar is niemand aan gebonden. En de werkgroep die staat onder leiding van de pvda voorzitter Spekman. Die wil dat de PvdA wijzigingen en garanties afdwingt bij het kabinet, schrijft trouw. Afdwingen klinkt natuurlijk heel stevig, maar gaat het er ook echt van komen? Nou, de nee, ze nemen dit rapport mee als een, uh, een leuke aanwijzing. En... Uh, het is een vrijblijvend. Het is, ze mochten zelf bepalen, de fractie mocht ze zelf nog bepalen of ze, wat ze ermee gaan doen. Er staan een aantal punten in waar je ongeveer geen bezwaar kunt, tegen kunt hebben. Want als je tegengaan van mensenhandel, als je dat, uh, dat zal de VVD ook omarmen. Ja, maar illegale kinderen moeten ook onder de nieuwe regels tot hun 18e naar school kunnen. Nou, dat wordt wel een discussie. Dus daarom vraag ik me af of het nou zo ontzettend handig is om dat op dezelfde dag uh, te laten verschijnen. Maar jij zegt het is vrijblijvend. Maar Spekman zegt dat dit advies niet verplichtend is voor de fractie, maar ook niet vrijblijvend. Nou ja, dat, dat zit toch best in de buurt van uh, vrijblijvend. Ik bedoel, bij de fractie wordt het wel zo opgevat in ieder geval. Nou ja, kijk, het, het is, het, er zit in dat rapport zitten, of in die aanbevelingen zitten een aantal dingen waarbij je het verschil tussen PVDA en VVD gewoon ziet. Uh, Peter zegt, nou ja, de VVD is ook tegen mensenhandel. Dat zal best zo zijn. Maar niet in, op de manier waarop de PVDA er tegenaan kijkt. De PVDA zegt die, die strengere aanpak van illegalen bevordert de mensenhandel. Nou, daar zouden we kunnen zeggen: dat zie je eigenlijk ook bij criminaliteit. Hè. De strengere aanpak, de harde aanpak van criminelen ja, bevordert soms ook de criminaliteit. De Zwaardere straffen uh, maakt criminelen niet beter dan lichter. Straf, dat weten we allemaal, maar dat zijn de dingen waar de manier van denken of de kennis waar de VVD toch niet in mee wil gaan. Nog even naar het vragenuur van gisteren, want er was geen ruimte voor de kwestie fusion Erdogan, de Turks-Nederlandse journaliste die in Turkije tot levenslang is veroordeeld. Het CDA-kamel in het omzicht wilde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken daar vragen over stellen, maar dat ging dus niet door. Waarom niet, Peter? Kijk, dus, uh, voor het vragenuur worden altijd uh, 30 vragen ingediend of zo. Uh, Kamerleden zijn heel enthousiast vragen aan het, uh, aan het indienen. En het uh, presidium beslist dan welke vragen gehonoreerd worden, gesteld mogen worden. Uh, er zijn verschillende, uh, op beide ministeries, ik heb er vandaag nog even over gebeld met, met een paar van die woordvoerders. Die zeggen ja, het is een soort tombola, weet je wel. Wij zitten altijd met de beeld bij elkaar af te wachten of de, of de minister weer naar de Kamer moet vandaag of niet. En of we ons voor moeten breiden op een aantal lastige vragen. Bij dit verhaal was het een, was een probleem. Want een Turkse, uh, deze, deze mevrouw is een Turkse en een Nederlandse nationaliteit. En de Turken zeggen gewoon... Ja, uh, niks te maken met jullie bezwaren. Het is een Turkse. En dat maakt dat Timmermans ook weinig uh, kan doen. Mij... Dat, zou, dat zou een afweging geweest kunnen zijn bij het uh, honoreren van die Nou, vraag, kijk, ik kan wel wat zeggen. Pieter Omtzigt stelt er vragen over, terwijl hij wel zelf weet... Dat de diplomatie moet in stilte plaatsvinden. Maar wat nog eigenlijk mij verraste was, het is een ding van Jos Heimans van RTL Nieuws, de commerciële, en die zijn vaak nogal zuur. En als je goed kijkt naar die tweet, dan zie je ook waar het eigenlijk om waar gaat. De tweet van Jos Heimans dat hij daar zegt van, hé, hey, wacht even, raar, geen vragen over de Turkse journalist, wel vragen over de NOS en de stroomuitval. En dan is het hem er dus om te doen dat je eigenlijk geen aandacht mag hebben over de NOS en de stroomuitval, want hij is van de commerciële. En dan nog eens een keer de vraag van Pieter Omtzigt waar het om ging, waar gebaseerd op een RTL Nieuwsbericht. En dan wordt het wel een beetje zure concurrentie. Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en uit Joop.nl En Peter K., politiekredacteur van Pauw en Witteman, met dank. What a wonderful world. Sam Kooke. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love.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 Sam Koek schreef het zelf samen met Lou Adler en Hub Alpert. Dat was die uh, jongen die ook nog fantastische instrumentale nummer, nummers kon maken. Dit was het, uh, een hit in 1960, de grootste van Sam Toen. De git.fm. Storytelling, dat is een populair woord tegenwoordig. Maar waar gaat storytelling nou precies over? Verslaggever Botte Jellema zit hier. Goedemorgen, Botten. Goedemorgen. Jij zocht het uit. Ja, er is momenteel een storytelling festival gaande. En dat is niet het enige festival in Nederland dat zich ermee bezig had. Storytelling is een trend. Het is eigenlijk simpelweg het vertellen van een verhaal. Geen theater, geen powerpoint, alleen het gesproken woord. En luister even mee naar een verhaal van een van de storytellers van het festival... dat ze speciaal voor ons heeft gemaakt. Op een dag vertelde de meester aan zijn leerlingen... over de kracht van het verhaal, over de kracht van woorden. En in zijn enthousiasme ging hij helemaal los. Hij vertelde dat woorden en verhalen... genezend en heilzaam kunnen zijn. En vanuit zijn ooghoek zag hij dat een van zijn leerlingen... besmuikt lachte, een beetje spottend naar hem keek. Ja hoor, zijn meester ging weer helemaal los. Hij zat weer helemaal op zijn toer. Zo kende hij er nog wel meer. De meester zag het, liep naar de leerling toe, ging voor hem staan... en op dat moment, out of the blue, begon hij hem uit te schelden. Woorden vlogen als kogels over de tafel, stomten als vuisten in zijn maag. De leerling week achteruit, pakte de tafel vast, het bloed trok weg uit zijn gezicht. Hij keek met grote ogen naar zijn meester. Meester, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom doet u zo tegen mij? Je hebt niets verkeerd gedaan, zei de meester. Ik wilde je alleen maar laten zien... dat deze woorden die ik zojuist gebruikte... dat die je raakten, dat heb ik gezien. Kun je je nu ook voorstellen... dat woorden met een positieve context... met een positieve betekenis... op de goede manier gebruikt... bij kunnen dragen aan een verandering in de goede richting? Mooi verhaal, speciaal voor ons. Ja, wie vertelt uit het, het? Uit het hoofd, Pauline Zebrecht. Dat is een van de vertellers op het Storytelling Festival... Ze heeft er haar beroep van gemaakt. Straks vertel ik nog even wat meer over haar. Bij, het story, bij storytelling voorstellingen. Wat het woord hè. Gaat doorgaans één verteller voor het publiek staan. Uh, met misschien een paar requisieten. Niet ja. veel meer. Het verhaal heeft uh, hij of zij in het hoofd. Maar niet de letterlijke tekst. Uh, de verteller die betrekt het publiek ook bij het verhaal. Door bijvoorbeeld in te gaan op reacties. Of door suggesties te vragen. Die een onderdeel kunnen gaan vormen van het verhaal. in nou ja, die losse vorm. Dat is heel typerend aan het uh, Storytelling, de, thea de theatrale soort daarvan. Maar dat storytelling kom ik ja, kom het overal tegen. Ook bij journalistiekopleidingen hoor je het, bij bedrijfscursussen, in musea, eh, op het podium dus, in de media, maar ook in trainingen en marketing. Nou ja, met zo'n Engelse titel dan ziet het er meteen heel hip en chic uit. Maar ja. bij het vertellen van een verhaal, ja, dat is eigenlijk zo oud als de mensheid. Dat vertelt ook eh, Arjen Barrel mij. Eh, hij is de zakelijke en artistiek leider van het Storytelling Festival. Soms denk ik ook wel eens van, ja, het is uh, oude wijn in nieuwe zakken. Want uh, verhalen zijn altijd verteld. Dus in wezen storytelling is van alle tijden. Ik zie wel dat het woord inderdaad uh, he, steeds meer gebruikt wordt. En ik zie wel, en dat vind ik zelf ook een hele positieve ontwikkeling... dat in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, he, in organisaties... ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van verhalen... om he, bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten. Omdat ik denk dat verhalen, storytelling, daar wel een heel goed middel voor is. Volgens Arjen zit de crux in het luisteren naar het publiek. Die interactie, die is bij storytelling heel erg belangrijk, zegt hij. En dat is ook de reden dat het graag ingezet wordt... bij bedrijfstrainingen en in marketing. Want je kan bepaalde techniekjes inzetten bij het vertellen waardoor je een boodschap beter kan overbrengen aan je publiek... aan je werknemers of aan je klanten. Ja. En Arjen zegt dat een, een voorbeeld van goede storytelling... een doordachte kop in de staart is aan een verhaal, bijvoorbeeld. Maar om de interactie levendig te houden... kun je ook een paar trucjes toepassen. ben benieuwd. En dat is bijvoorbeeld een trucje uh, wat misschien niet direct toepasbaar is... maar wel heel veel duidelijk maakt... is een, een trucje uit het, uit het podiumstory vertellen. Uh, heel veel Engelse vertellers die uh, vertellen een verhaal... en dan zeggen ze van tevoren... op het moment dat ik trick zeg moeten jullie als publiek track terugzeggen. En op de manier waarop jullie track terugzeggen... dan weet ik hoe, of jullie nog bij het verhaal zijn... Nou, die vertellers maken daar gebruik van, maar dat is zo'n sterk middel, want je hebt onmiddellijk je publiek er weer bij, als het al weg was, yeah. en het geeft heel veel vaart. We nou, dat... laat het gewoon, gewoon tussen neusluppen door even vallen, dat trick, Inderdaad, en dan ja. wie als eerste, dat wordt dan een spelletje. Nou, het wordt een spelletje. en het grappige is dat het hele publiek, de, de verteller zegt trick, en het hele publiek track, en hup, door. Ja, als je er op de juiste manier die technieken inzet, dan beklijft het verhaal veel meer, zegt Arjen, en dat is kan handig zijn als je als manager iets in een organisatie wil, of wanneer je iets wil verkopen. Even terug naar dat theater. Hè. Wat zijn er de grote verschillen tussen en storytelling. Ja, nou, die, een van die storytellers op het festival is Pauline Zebrechts. We hoorden haar zojuist. En zij zegt dat ze altijd vraagt of het zaallicht aan mag tijdens haar verhaal. Ik wil het publiek kunnen zien. Ik wil contact kunnen maken met het publiek. Dat wil niet eens zeggen dat ik ze misschien meteen benader met een vraag... of met iets wat ze moeten doen. Maar ik wil ze kunnen zien, zodat we non-verbaal communicatie kunnen hebben. Een acteur heeft altijd te maken met de vierde wand. Die brengt zijn verhaal en het publiek luistert. Of die brengt zijn stuk, die brengt zijn tekst... leeft zich in, heeft één rol en die speelt hij. Waar een verhalenverteller en de verteller is... Maar ook de verschillende rollen kan spelen. Ja, dus het feit dat je in je eentje op het podium staat en alle rollen op je neemt. En dat het publiek invloed heeft op de loop van het verhaal. Dat is het verschil, ja. uh, zegt Paulien. En Zij heeft een paar verhalen in, uh, op haar repertoire. Maar ze zegt dat ze vaak uh, de verhalen van de mensen zelf vertelt. Dus bijvoorbeeld bij een optreden bij een uh, zorginstelling wat ze had. Daarvoor heeft ze eerst in die instelling allemaal interviews gehouden. Met allemaal verschillende mensen in die organisatie. Nou, Dat was prachtig om te zien. Mensen waren heel erg geraakt om hun eigen verhalen terug te zien. Zo speelden we bijvoorbeeld een stukje van een verhaal... waarin een medewerker een bepaalde patiënt niet naar bed wil brengen. Omdat hij het er helemaal mee gehad heeft. Grensoverschrijdend is geweest de hele tijd, al vindt hij medewerker. Maar we laten ook de binnenkant zien van wat zo'n patiënt eigenlijk beleeft. Die is bang. Dan kan hij niet communiceren aan die medewerker, maar die is bang dat laten wij dan zien in zo'n verhaal. En we merkten dat dat heel erg impact had op de medewerkers... omdat ze daar heel weinig bij stilstonden. Ik ga er dan vanuit dat iemand mij alleen maar uitdaagt... en mijn grenzen probeert te verleggen, of zijn eigen grenzen... Maar ik sta er eigenlijk heel weinig bij stil... wat er nou eigenlijk aan de hand is bij die patiënt... waarom die doet wat die doet. En daarmee doet storytelling dus precies wat de mensheid... al eeuwenlang met het vertellen van verhalen doet... vanuit een ander perspectief, een beeldschetsen... een spiegel voorhouden. Nou ja, en daar kan je als luisteraar al of niet je voordeel mee doen. Ik vroeg Arjen, de organisator van het festival... wie wat hem betreft de beste storyteller is. Iedereen heeft uit zijn jeugd, uit, uit zijn huidige bestaan... mensen die, die, die ze inspireren omdat ze gewoon een goed verhaal hebben. Kijk... De... Steve Jobs was natuurlijk de beste storyteller ever. Maar die kunnen we niet meer uitnodigen voor het festival, helaas. Het nee, ja, Storytelling Festival begon afgelopen weekend in Amsterdam. En het duurt nog tot en met zondag. Morgen is ook een expertmeeting. Die is al lang van tevoren uitverkocht, zo populair is het. En verhaalvertellers zijn uit het binnen- en het buitenland. En via de gids.fm zijn de details over het festivalprogramma te vinden. De televisie vanavond... Ja, een nieuwe dans macabre in het miljoenenbal om de cup met de grote oren. Ajax-Celtic, de wedstrijd zelf, begint om kwart voor negen. Dan jaagt de ref voor de eerste maal de ert door de fluit. En voor degenen die geen zin hebben in voetbal... die kijken naar de jonge inspector Moors. Een zorgvuldig tijdsbeeld van toen om vijf en half tien... op Nederland 1 bij de Karo. Surf naar gids.fm. Tot morgen. Dag. I come up from the bottom run, I been hunting and I had my gun. The wind was still, the air was quiet. Called for Katie, there was no reply. Over verlangen afscheid. Keerpunten, leven en dood. Verlies en de liefde. Deze week in brons met boeken. Schrijver en journalist Jan Donkers. En zijn verhalenbundel Elvis ligt op zorgvliet.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 Ervaar zelf waarom Unive de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univnl slash zakelijk. Ik ben Mirjam Sterk. Ik maak me sterk voor mensenrechten. In een serie van zes TV-programma's... portretteert Mirjam Sterk slachtoffers van mensenrechten schendingen. Vanavond gaat Mirjam naar Rusland. Daar helpt ze Artjom en strijdt ze voor de vrijheid van meningsuiting. Jij bent sterk. Vanavond om vijf half negen op Nederland 2.